Het eindresultaat gaat naar verwachting rond het komend weekend naar het Centraal Planbureau. Dat rekent de plannen door op de financiële effecten. De onderhandelende partijen gaan ervan uit dat het CPB daar ongeveer een week voor nodig heeft. De gesprekken tussen VVD en PvdA begonnen ruim vier weken geleden. Eerder bereikten de partijen al een deelakkoord over afschaffing van de forense tax en de langstudeerboete. Om dat te kunnen betalen besloten ze onder meer om de belasting op verzekeringen te verhogen.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 Uit protest tegen de maatregelen gingen gisteravond tienduizenden mensen in kuwait -stad de straat op. De politie gebruikte onder meer traangas en gummiknuppels om de betogers uiteen te drijven. In de Libanese hoofdstad Beirut is vannacht op verschillende plaatsen geweld uitgebroken. Er zijn berichten dat er in het westen en zuiden van de stad vuurgevechten waren. Over slachtoffers zijn gevallen is onduidelijk. Het geweld volgt op een onrustige dag. Na de begrafenis van de Libanese veiligheidschef die vrijdag omkwam bij een bomaanslag trokken duizenden betogers naar het kantoor van premier Mikati... en eisten zijn aftreden. De politie greep hard in. De onrust in Libanon komt vooral door verdeeldheid... over het conflict in het buurland Syrië. De betogers keren zich tegen de regering omdat hij deels pro-Syrië is... terwijl ze zeggen dat juist dat land achter de aanslag van vrijdag zit. In de drecht in de A16 bij Dordrecht is een man aangereden. Hij is vanochtend in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De man botste met zijn auto ergens tegenaan, stapte daarna uit... en liep de tunnel uit via de middenberm. Toen hij wilde oversteken naar de vluchtstrook... werd hij geschept door een andere auto. Vermoedelijk zag de voetganger de auto niet aankomen door de mist. In de historische binnenstad van Briele in Zuid-Holland... heeft een grote brand gewoed. Het vuur ontstond rond middernacht in een woning boven een Bakkerij... en sloeg over naar andere huizen. Rond kwart over twee werd het zijn brandmeester gegeven. Niemand raakte gewond. Enkele bewoners van de getroffen huizen in het smalle straatje zijn geëvacueerd. De bakkerij en de woningen erboven zijn door het vuur verwoest. De politie onderzoekt of de brand in Brile is aangestoken. De partij van de Spaanse premier Rajoy heeft de verkiezingen in de regio Galicië gewonnen. De centrumrechtse partij behoudt er de absolute meerderheid.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 en stond in India bekend als de koning van de romantiek. In 1973 richtte hij Yash Rai Films op... een van de grootste productiehuizen van Bollywoodfilms. Een paar weken geleden kondigde Chopra aan dat hij zou stoppen met regisseren. Zijn laatste film gaat volgende maand in première. Yash Chopra overleed aan de gevolgen van knokkelkoorts en was tachtig. De reisgidsenuitgever Lonely Planet heeft Amsterdam uitgeroepen... tot de op één na beste stad om in 2013 te bezoeken...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 Het weer is nog nevel, mist en lage bewolking... maar in de loop van de dag vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt vrij warm, 16 graden in het noorden... en plaatselijk 21 graden in het zuiden. Ook morgen eerst mist en bewolking, maar later weer meer zon. Het wordt dan iets koeler. Aan de ANWB Verkeersinformatie. Het is knap mistig vanochtend. In het hele land, behalve in de provincies Groningen en Limburg... heeft het verkeer er last van. Zicht tussen de 50 en de 200 meter. Een ochtendspits met een probleem op de A16 van Rotterdam naar Breda... daar kom ik zo op terug. Verder dagelijks files bij Rotterdam, Amsterdam en Amersfoort. Het heeft ook voor deel te maken met afgesloten spitsstoken vanwege de mist... met name op de A9, de A13 en de A27. Dan, nu hoort het al in het nieuws, een probleem op de A16... vanaf Rotterdam naar Breda. De Drechtstunnel is daar dicht, naar het zuiden. Er staat 6 kilometer file vanaf knooppunt de Plein tot knooppunt Ridderkerk. Er staat 2 kilometer bij Zwijndrecht. Het verkeer naar het zuiden kan vanaf knooppunt Ridderkerk omrijden... via Gorkum over de A15 en de A27. Veel organisaties denken na over wendbaarheid. Maar hoe word je wendbaar?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 239 euro. Alles weten over onderhoudsvoordeel of welke modellen meedoen? Kijk op Volkswagen.nl. Op weg naar wendbaarheid. Een boek van Jot vol inspiratie en praktische tips. Hoe worden andere organisaties wendbaar en hoe pakt u het aan? Bestel het boek nu gratis via jot.nl. Kom zaterdag 3 november naar de Wintercheckdag bij uw Volkswagen-dealer... voor een gratis wintercheck. Kijk op Volkswagen.nl.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 2011 en nu dus ook in 2012. En om dat te vieren tot en met woensdag extra voordelig... Hollandse Elsterappels. 2 kilo voor maar 1,99 euro. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Opnieuw een belangrijke dag voor het wielrennen. De UCI reageert op het ontluisterende dopingrapport over Lance Armstrong. Veel ogen en oren zullen gericht zijn op Geneve, daarom vandaag. Ook die van ons en op Den Haag. Want daar zijn ze er bijna. VVD en Partij van de Arbeid, dus Rutte en Samsom, verwachten eind deze week of begin volgende week het conceptregeerakkoord op te sturen naar het Centraal Planbureau. Voor een belangrijke doorrekening. Melden Haagse bronnen aan de NOS en dus aan politiek redacteur Joost Vullings. Joost, hebben ze ja, het herfstreces. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, vertel het maar, hoe ver zijn ze? Hebben ze het herfstreces goed gebruikt? Ja, hebben ze zeker goed gebruikt. Kijk, Mark Rutte was weliswaar uh, als premier naar Brussel voor de Eurotop donderdag. En hij was pas vrijdag rond drie uur terug. En toch hebben ze heel veel uren kunnen maken in, in het herfstreces. Bijvoorbeeld op woensdag, toen zijn ze tot uh, half twaalf in de avond of de nacht, hoe je het maar wil zeggen, zijn ze doorgegaan. Ja, en zoals een bron uh, gisteravond tegen mij zei, het is eigenlijk altijd uh, voorspoedig en voortvarend gegaan. Een andere bron zegt wel, er zijn wel momenten geweest die zakelijk niet altijd even makkelijk waren. Maar de goede onderlinge verhoudingen hebben daar nooit onder geleden. En de snelheid ook niet. Dus ja, als ze in hetzelfde tempo doorwerken zoals we uh, altijd hebben gewerkt, ja, dan zijn ze eind deze week, begin volgende week, mm. uh, zijn ze klaar. Nou, dan zijn wij benieuwd wat er allemaal besloten is. Of willen ze daar dan weer iets over zeggen? Nee, nee. Ik, inmiddels vallen de blaadjes van de boom, maar het nieuws nog niet. Dat is nee. erg jammer. Nee, ik. in het begin zijn er nog wel eens wat, wat kleine dingen uh, uitgelekt die, die je eigenlijk als journalist... Uh, kon raden omdat de partijen daar allebei hetzelfde over dachten. Maar sinds vorige week is de, de radiosteilte echt absoluut. Maar je, je merkt ook wel dat de journalisten beginnen daar steeds meer van te balen. Ook de onderhandelaars zelf. Want het is natuurlijk best frustrerend om iedere keer naar buiten te komen en je mond te moeten houden. En zeker op de, op de grote dossiers, waar we natuurlijk allemaal heel erg nieuwsgierig naar zijn: de woningmarkt met de hypotheekrente aftrekt, de arbeidsmarkt met het, met het ontslagrecht en de zorg. met de marktwerking. Op die hele grote dossiers is nog nooit wat uitgelekt. We moeten nog even geduld hebben, maar we weten nu wel dat het einde in zicht is. Ja, wat is even, Joost? Wanneer weten we meer? Nou ja, ik kan zeggen eind deze week is vrijdag en nou ja, begin volgende week is maandag. Er staat een week voor het Centraal Planbureau om door te rekenen, maar het is ook wel een traditie dat er dan, stel dat het volgende week maandag is, dat ze dan wel druk zetten op het CPB van nou, werk, werk nog harder dan normaal. Dus dan gaan de mensen nog meer overwerken bij het CPB en dan zou het dus die vrijdag, dus aanstaande vrijdag, over een week, zou die doorrekening af kunnen zijn. Ja, en als die doorrekening tegenvalt... dus er zitten allerlei effecten in ja, waarvan ze zeggen... hé, hey, dat willen we niet. Dan moeten ze nog eventjes dooronderhandelen om die dingen eh, te herstellen. Maar goed, laten we zeggen... dat we nog zeker anderhalve week moeten wachten. Dan is het helemaal klaar. Dan gaat het naar de fracties. En dan of lekt het uit, want zo gaat dat... als je het naar heel veel mensen verspreidt... of ze sturen het sowieso naar iedereen. Op. Is het dan al wel de tijd om over namen en rugnummers te spreken? Of is dat dan nog te vroeg? Hello. Hij is weg. Ja. Hij is blijkbaar nog niet de tijd voor. Nee. We spreken hem straks alweer. Na acht uur We blijven luisteren. Dan vragen we het nog een keer. Ja. Twaalf minuten over zeven is het inmiddels. We gaan naar het wielrennen. De internationale wielerunie UCI. Ik zei het al, reageert om één uur vanmiddag op het UCI-rapport. In het rapport worden Lance Armstrong en het voormalig wielerteam... US Postal beschuldigd van het opzetten en uitvoeren... van het meest ontwikkelde dopingprogramma in de sporthistorie. Zoals het luidt in het rapport. Het enige wat voorzitter Pat McQuaid er tot nu toe over heeft gezegd, is dat de UCI binnen 21 dagen met een reactie zal komen. De UCI has received the USADA report. We have 21 days to consider it, to evaluate it. Um, I Ik made it a priority within the legal department to get that done. And uh, within that 21 days, we'll come back with a, a an analysis and a, a decision or some decisions. I, it would be wrong of me to To second guess what our lawyers are advise about. So, that's as much as I want to say about Vandaag volgt er dus meer. Nu is het dus de tijd voor die reactie. Steven Dalenboud, sportcollega, verslaggever daar, stapt zo in het vliegtuig naar Genève om erbij te zijn. Steven, hoe belangrijk wordt deze dag voor het internationale wielrennen? Nou, ik, ik denk dat het een heel erg belangrijke dag voor het wielrennen uh, wordt. Um, het is de vraag. Ja, uh, we gaan we terugkijken en alle, alle troep die, die het wielrennen uh, in het verleden heeft uh, bovenhalen en dan vooruitkijken. Of uh, gaat Uzi um, een, een andere stap nemen en zeggen van uh, nou, en, en zich vooral zo blijven gedragen zoals het de afgelopen jaren al heeft gedaan. Um, misschien een beetje ontkennen en vooral vooruitkijken? Dat is eigenlijk de vraag. En ja, uh, ja ik denk dat het een heel erg belangrijke dag gaat worden. Wat kunnen we verwachten, euh, Stefan? Want de UCI moet op het rapport gaan reageren. Betekent dat het rapport aannemen of verwerpen? Want dat heeft natuurlijk consequenties, hè? Ja, nou, het, is, het is natuurlijk een, een heel erg groot rapport. Duizend pagina's die, die de UCI ook de afgelopen dagen heeft doorgegeven doorgespit. Uh, het is niet zo dat de UCI het hele rapport uh, zal aannemen of het hele rapport zal verwerpen. Uh, het zal waarschijnlijk over uh, punten moeten overnemen en op punten misschien uh, in beroep gaan bij het KAS, uh, het, het internationale Hof voor de Arbitrage in de sport. Uh, dus het is niet, niet zo dat ze het helemaal zullen onderschrijven of helemaal zullen ontkennen. Dat zal waarschijnlijk in delen gaan. Maar het belangrijkste in eerste instantie is natuurlijk om te weten of de straf wordt overgenomen uh, die Josada aan Lance Armstrong oplegt En dat is de straf van het levenslange schorsen uit de sport en het afnemen van, van al zijn zegens... waaronder dus de Tour de France, de zeven keer Tour de France. Dus dat zal een eerste keer, in eerste instantie de vraag zijn vandaag... gaat die straf overgenomen worden en gaat dus de Tour de France inderdaad uh, zeven andere winnaars kennen? En jij zegt al, ze zullen het hele rapport niet aannemen. Is dat omdat er ook veel kritiek op de UCI in de staat? Nou ja, dat is inderdaad een belangrijk punt. Ik kan me niet voorstellen dat ze inderdaad alles zullen aannemen. Uh, er staat uh, uh, kritiek op de UCI in het rapport. Alhoewel het aan de andere kant nou ook weer niet zo heel erg veel kritiek is... als misschien sommige mensen in het wielrennen hadden verwacht. Uh, maar er zijn dingen uh, die, uh, die uh, Josada de UCI aanrekent... Uh, waaronder uh, uh, het feit dat de UCI vrij weinig deed aan doping in de sport. Uh, en verder zijn er onder andere verklaringen in het rapport van onder, meer, uh, van onder meer Hamilton. Die zegt dat uh, uh, de UCI zelfs corrupt is in, uh, in zaken de positieve dopingtest van Lance Armstrong in 2001. Uh, er was nog een positieve dopingtest en dat zou onder het, uh, onder het kleed geschoven zijn. En er, zou, uh, ja, er is geld aangenomen door de UCI, dat heeft de UCI ook bekend, uh, van Lance Armstrong. Lance Armstrong heeft in de jaren daarna. Uh, 125.000 dollar overgemaakt naar de UCI. Uh, de UCI uh, heeft dat dus ook toegegeven en heeft ook gezegd... Uh, dat, dat hebben wij aangenomen om de, doping, de strijd tegen doping te verbeteren. Uh, maar ja, het, het riekt natuurlijk wel een beetje. Uh, en daar is in het Yozara-rapport ook over geschreven. En daar zal sowieso ook naar gevraagd worden na vandaag door de, door de journalisten... Uh, uh, ja, of, of dat wel allemaal zo netjes is gegaan en wat de UCI daaruit afleidt... en wat ze daar, uh, aan gaan doen. En of ze het boetekleed aantrekken. Steven Dalerbart stapt op het vliegtuig richting Genève. We horen van je, Steven, bij de UCI vandaag. Zo dadelijk meer over Rwanda, want een Nederlandse staatsburger staat vandaag voor de rechter verdacht van het plegen van genocide in Rwanda. Eerste verkeersinformatie, Kees Kwaksmet. Neem ik aan, nog altijd dichter mist, Kees? Ja. Inderdaad, nog altijd dicht gemist. Met uitzondering van echt het noorden en het zuiden. Groningen en Limburg doen er niet echt aan mee voor de restzichten tussen de 50 en de 200 meter. Daardoor zijn een aantal plaatsen de spitstroken dicht. De A9, de A13 en de A27 zijn het voorbeeld. Een ongeluk op de A7 Hoornzaandam. Drie kilometer vielen tussen Avenhoorn en Purmerend. De rechte rijstok is dicht. En het probleem A16 Rotterdam-Breda, dat speelt nog altijd. Een ongeluk vanochtend vroeg in één tunnelbuis, een aanrijding in de andere. Uh, richting het zuiden is de a 16 dicht. Er staat 6 kilometer verder vanaf knooppunt de tot aan knooppunt Ridderkerk. En bij Zwijndrecht, eigenlijk net kort voor de tunnel, staat 2 kilometer. De omrijdroute naar het zuiden die gaat vanaf knooppunt Ridderkerk. En die loopt via de A15 en de A27. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Voedsel, printen in 3D. Nou, dat lijkt nog heel ver weg. Maar tijdens de Food Inspiration Days, vandaag en morgen in Eindhoven... zijn er serieuze demonstraties. Cox, maar ook voedingsmiddelenproducenten... als Unilever en Nestlé zijn zeer geïnteresseerd. Verslaggever Jeroen Schutteijzer liet het zich vast uitleggen. Hoe maak je bijvoorbeeld schuimpjes met een foodprinter? We zijn hier in het lab van TNO in Eindhoven. Kilt van Bommel. 3D-printen in de maakindustrie is al heel lang bekend. Traditioneel werd er eigenlijk met plastics en metalen gewerkt. Voor andere gebieden zoals de voedingsmiddelenindustrie... daar is het nog heel nieuw voor. Als je kijkt naar het apparaat waar we nu naast staan... ja, eigenlijk zou je het kunnen beschrijven... als niets meer dan een geautomatiseerde slagomspuit... waar je een eiwit suikermengsel hè, om schuimpjes mee te maken... waar je mee extrudeert. Dus er zit gewoon een injectiespuit op... waarmee je een heel klein draadje uitspuit van dat mengsel. Maar de kop die beweegt heen en weer... En op die manier kan je computergestuurd een 3D-objectje van je eigen design maken. En uh, nou, je zet hem aan, je loopt weg en uh, na een kwartier zeg maar, is het klaar. Wat je ziet is dat je hier een platform hebt dat, uh, dat heen en weer gaat. Je hebt eigenlijk een, een X, een Y en een Z-as zoals dat heet. Dus je kunt in drie richtingen bewegen. Uh, de vorm is zo complex en de wandjes zijn zo dun. Dit lukt je niet meer met een slagomspuit waar dat normaal in zit. Je moet hier hele, hele vaste handen voor hebben. Waarom zou ik nou een brood moeten printen? Het brood wat je nu koopt is, is prima, maar dat brood is voor iedereen hetzelfde. En, eh, het kan interessant zijn om broden te maken die afgestemd zijn op bepaalde personen. Er zit meer, meer kalk in, meer vezel of wat dan ook. Het kan zijn dat de hardheid van het brood aangepast moet worden aan de persoon... omdat die persoon kou- en slikproblemen heeft bijvoorbeeld. Nou, eh, je kunt ook persoonlijke voorkeuren mee laten spelen. Van, jij vindt een iets luchtiger brood eh, fijner... En de bakker kan geen 3000 broden in zijn collectie hebben. Op deze manier kun je gewoon je eigen perfecte brood maken. Interessant voor Unilever bijvoorbeeld. Sarali, Nestlé. Zou kunnen. Uh, uh, Unilever heeft heel veel soorten producten En zou daar zeker wat mee kunnen, denk ik. Ja. Ik zie het als een aanvulling op de huidige productietechnieken... waardoor gewoon meer mogelijk is. En ik denk dat elke industrie en elke... Ook zelfs elke kok thuis altijd geïnteresseerd is in extra mogelijkheden... om creatiever of op een nieuwe manier met voedsel om te gaan. Want het biedt gewoon meer mogelijkheden. Hans Steenbergen, trendwatcher. Wat motten we hier nou mee? Het staat in de kinderschoenen. Hè. Als je nu de computers van nu ziet en de cassettebandjes van vroeger... dan hebben we het nu over de cassettebandjes van vroeger. Dus dit gaat nog een hele ontwikkeling doormaken. Maar als je een beetje door de presentatie heen kijkt... dan zie je enorm veel mogelijkheden. Noem eens wat. Je kan je eigen eten ontwerpen. Als ik nu in de supermarkt loop, dan koop ik eigenlijk het eten... wat verpakt is, wat andere mensen bedacht hebben, toch? Maar ik kan nu met zo'n apparaat mijn eigen eten ontwerpen. Moet je eens kijken wat voor power dat mij geeft. Dus ik kan dat aanpassen op mijn eigen dieet... maar ook op mijn eigen kunstzinnigheid of creativiteit. Kinderverjaardag, ik nodig tien kinderen uit... en ik ontwerp mijn eigen gebakje voor de kinderen. Dus ik haal het niet bij de bakker, maar ik ontwerp dat samen met het kind zelf bijvoorbeeld. Dat is toch leuk, Als u nou zo'n ding volgend jaar thuis heeft, wat gaat u dan het eerst ontwerpen? Ik zou richting koekjes gaan, gebakjes, vormpjes, deegjes, dat soort dingen. Wat ik heel leuk zou vinden, als ik een foto zou maken... van bijvoorbeeld van jou, Jeroen, als ik zo vrij mag zijn... en je kan dan jouw hoofd 3D zou je kunnen printen in chocolade. En hoe groot wordt dat hoofd dan? Dat kan natuurlijk steeds groter worden. Dat kan uh, jouw echte hoofd worden. Daar liggen in principe geen beperkingen. Over hoeveel jaren is dit nou gemeengoed? Maar de eerste dingen kunnen over vijf jaar in de markt liggen... als, als daar een, een groot bedrijf als Unilever, Philips, whatever, uh, opspringt. En een beetje betaalbaar. Uh, ik denk dat die over vijf jaar, uh, als, als die vanuit China komen... wij spreken, voor een paar honderd euro in de winkel kunnen liggen. Nou, een paar honderd euro voor een keukenmachine... dat geven mensen ook voor, uit voor een duur espresso-apparaat... of voor een broodbakmachine. Dus uh, als die over vijf jaar voor 200 euro uit China... een leuke 3D-printer voor, uh, voor koekjes, uh, voor kinderfeestjes op de markt ligt... ik zie dat wel gebeuren koekjes met de afbeelding van Jeroen Schutteijzer misschien erop. Een 3D-foodprinter. Of zijn ontwerpers, hoofd in chocola, ja? hoorden we ja. net. Nou, ja. Dat zou kunnen. Nee, nee. Uh, het is uh, te lezen op nos.nl, kunt u er meer van te weten komen. Kunt u ook foto's zien trouwens, van het apparaat. Tien minuten voor half acht is het. Dus even kijken of mijn Remmers daar bij de Nieuwkoopse huh? plassen... zijn laarzen inmiddels aan heeft. Myno? Het is een half uurtje. De, ja, de mannen om me heen hebben er allemaal wel aan gedacht... Ze hebben een soort liestlaarzen en wat is dit? Laarzen? Ja, ook. Oh ja. Achter mij een kraan. Wat gaan jullie nou doen dadelijk? Wij gaan zometeen Ja. Maar hoe en wat, het is mijn eerste dag dat ik hier ben. Eerste dag? Ja, dus ik weet hier nog niks verder. Oh. Nou, dat gaan de collega's toch wel uitleggen. Wanneer gaan jullie het gebied in? Meteen nu al? Het is hartstikke mistig. Ja, dat hoort erbij, hè. Maar we knallen straks met een half uurtje naar achter, denk ik. Ja? Ja. Tot 2015 zijn jullie in dit gebied bezig. Wat een werk. Ja, dat, uh, goed, er moet een boel gebeuren. Ja? Dus ja, uh, onder andere bos en uh, stukken open water maken. En, uh, dat wordt allemaal verpompt naar het depot. Er zit een boel werk in. Een enorme operatie zit op de Nieuwkoopse plassen... Veengebied. Tot 1800 werd hier turf gestoken. En zo zijn er eigenlijk is ook die lappendeken van het gebied ontstaan. Maar als er niks gebeurt, dan zal het langzaam een moerasbos worden. En een moerasbos is wel leuk, maar ook een beetje saai. Ja. Uh, op zich gewoon leuk, maar als je naar dat gebied kijkt en het is allemaal bos... Dan is het over een jaar of vijftig helemaal volgegroeid. gegroeid. Ja, vijftig, honderd jaar. Beetje afhankelijk van wat voor grondslag. Uiteindelijk groeit alles helemaal dicht met bos in, in, in, in Nederland. En dan moeten we missen de... De Groenknol-orgis en de Harlekeim-orgis. Ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, dat zijn voor dit soort gebieden hele bijzondere soorten. Ja. Die, die precies in een bepaald stadium, dat noemen wij dan zo'n mooie successie... dat is op één volging, komen die voor. Ja, dat verdwijnt, dat kan niet leven in een moerasbos. Nee, het valt in staat eigenlijk allemaal met, met overgangen en diversiteit. Ja. Zolang er afwisseling is, komen er allerlei soorten voor omdat er te veel stikstof in het water zit... is het veel te voedselrijk en daardoor groeit het allemaal dicht. En dat stikstof komt onder andere van de landbouw af. Ook uit de lucht gevallen. En daarom gaan deze mannen met hun groene waterpakken het gebied in. Want de boswachter, zoals meneer Boon... die verplaatst zich niet met een jeep door het terrein. Jullie doen alles over het water hier. En zij gaan hele stukken afgraven. Al, al die planten waar dat bos uit groeit graven ze weg. Nou, vroeger is er hier veel uh, veen gewonnen. En dat is uh, uiteindelijk... Uh, dus dat ja, je gaten doorgekregen dat, eigenlijk. Dat is, die, die petgaten, daar hebben ze uh, allerlei uh, bagger uitgehaald. En dat hebben ze uiteindelijk tot turf gemaakt. Dat is, dan spreek je over uh, lange tijd geleden. Hè, grofweg tussen 1500 en 1800. En eigenlijk uh, doen we nu weer een beetje hetzelfde. Ja. Daar komt het op neer. We halen weer, weer die, die plekken uit... van waaruit die natuur zich allemaal weer kan gaan ontwikkelen. Oh. Dus eigenlijk gaan we weer, net als vroeger was het turf steken en nu gaan jullie het uh, leeg, leeg scheppen. Juist. Wat een vak, zeg. Ja. In de middle of nowhere, in de mist. Ja, dit is... Uh... Met je groene waterpakken aan. Nee, het is gewoon een regenbroek. Oh, een regenbroek. Nou, vooruit. Ja, nee, deze mannen die zijn hier altijd heel vroeg voor dag en dauw. Ik zie het. Dat is de firma Knoop. Die komt helemaal uit het uh, midden en het noorden van het land. En oh, die... Uh, wat zei je? Alle vier ging de wekker. Ja. En dan ook meteen de sigaar in de mond, zie ik. Hè? Ja, moet doorgaan. Dat hoort erbij. Ja. Mijn remmers was dat bij de Nieuwkoopse plassen. Voor het eerst staat vandaag een Nederlands staatsburger in Nederland terecht voor genocide in Rwanda, Yvonne Bassebia. Daar gaat het om. Uh, het Openbaar Ministerie werkt al bijna vier jaar aan deze zaak. We gaan erover praten met Thijs Bouwknecht. Hij is journalist en onderzoeker bij het NIOD. En hij volgt het proces op de voet. is uh, ook in Rwanda geweest, recent nog. Meneer Bouwknecht, goedemorgen. Goedemorgen. Naar het begin uh, maar even terug, want waar heeft deze vrouw zich volgens de OM schuldig aan gemaakt? Er zijn een aantal zaken waar het OM haar van verdacht. Ten eerste is dat het opruien en het aanzetten en samenspannen tot genocide... Um, al in februari 1994, dus een aantal maanden voor de genocide. Um, in die tijd, zegt het OM, heeft ze uh, al een aantal militieleden de opdracht gegeven... Uh, om Tutsi's te vermoorden. En later heeft ze die plannen doorgezet en bijeenkomsten geleid in haar huis... waar ze milities heeft opgeleid, opgeruid... Um, samen met hun liederen hebben gezongen tegen de Tutsi's. En in april 1994... Uh, zijn door de milities uh, dus uh, zeker uh, een aantal toetsies vermoord. Wie is zij er dan? Of wie was zij dan? Welke positie zat zij daar in dat zij dat kon doen? Het OM verdenkt ervan dat zij lid is geweest van een extremistische Hutu-partij, het CDR. Um, dat was een partij die zich inzette uh, voor de zaak van de Hutus en tegen de Tutsis. En eigenlijk het plan van de genocide tegen de Tutsis heeft uh, ontvouwen... Um, dat moet het OM nog bewijzen. Er zijn eigenlijk geen uh, documenten van, uh, geen ledenlijsten van die partij. En dit is een, een belangrijk punt in het proces, maar ook lastig om aan te tonen. En daarvoor heeft het OM uh, allerlei oogtuigen gehoord die zeggen dat zij inderdaad lid is geweest van die partij. Hm. Hoe bijzonder is het dat deze zaak in Nederland plaatsvindt? Want het lijkt mij bijvoorbeeld voor het OM uh, heel lastig om, om dit te onderzoeken vanuit Nederland. Het is heel lastig. Ten eerste heeft het, is het lang geleden heeft het plaatsgevonden. Het is, heeft het ook nog ver weg plaatsgevonden. Dus um, je moet je bedenken dat het OM en de Nationale Reserve onderzoek moet gaan doen in Rwanda. In een vreemde, een vreemde land met mm -hmm. een andere taal, andere cultuur. Um, en eigenlijk het grootste gebrek in dit proces zijn documenten. Dus je bent afhankelijk van ooggetuigen. Mensen die gezien hebben wat er in 1994 gebeurd is of gehoord hebben wat er gebeurd is. Um, in de buurt zijn geweest van het huis van mevrouw Becebia. Um, en dat is eigenlijk de crux en uh, het fundament onder deze zaak zijn die ooggetuigenverslagen. En dat is eigenlijk wel... Uh, ja, uh, um, het belangrijkste en het moeilijkste in deze zaak... om aan te tonen dat deze getuigen de waarheid hebben gesproken. Ja, want uh, inderdaad, dat wilde ik vragen. Z zijn deze ooggetuigen betrouwbaar? Want het is natuurlijk een, een hopeloos ingewikkelde zaak. Een etnisch conflict waar... ja, misschien um, kan ik mij voorstellen... mensen nog wel iets met elkaar af te rekenen hebben. Nou, dat is precies eigenlijk wat, wat de advocaat ook betoogt. Hij zegt, ja, um, er zijn getuigen... en um, een klein groepje van vijf getuigen... Die uh, mevrouw Bassebia in die tijd uh, gezien hebben en dat er inderdaad uh, bijeenkomsten zijn geweest. Maar, zegt hij, die getuigen zijn eigenlijk uit op het land van de familie Bassebia. De familie Bassebia is al lang terug, uh, vertrokken uit de Rwanda. En hij zegt, die, die mensen die nog in de Rwanda zijn achtergebleven, uh, beschuldigen haar valselijk om eigenlijk compensatie te krijgen en hun huis dus... Uh, en een, en een land uiteindelijk te bemachtigen. En dit soort zaken spelen vaker een rol in, uh, in beschuldigingen aan het adres van Rolandijzen in het buitenland. Dit hebben we ook gezien in Denemarken bijvoorbeeld of Finland. En inderdaad, dit, dit, dit legt met een, een zeer pijnlijk uh, punt uh, op, op oogtuigverslagen uit dit gebied. Ja. Krijgt u dan wel een eerlijk proces? Dat, dat mogen we zeker verwachten. De Nederlandse rechters uh, zijn, zijn mensen van integriteit. En zij zullen alle getuigen verslagen. Uh, voornamelijk op papier, Er zullen geen getuigen live gehoord worden. Zullen zij zeer kritisch bespreken. En uh, zoals we gezien hebben in eerdere zaken. Bijvoorbeeld over Liberia. Wat vergelijkbaar is. Hebben zij toch uh, zeer kritische kanttekeningen gezet. Bij ooggetuigenverslagen. Dus ik denk dat het wel een eerlijk proces zal worden. Thijs Bankrecht, journalist en onderzoeker bij het NIO. En specialist op deze zaak. Volgt het al jaren. Hartelijk dank. En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 Nog deze week een akkoord tussen VVD en PvdA, zeggen bronnen. En onrust in Beirut houdt aan. Goedemorgen, half acht is het, ik ben Dorald Meegens. Ze zijn er zo goed als uit, de onderhandelaars van VVD en PvdA. Verwachten dat er eind deze week of begin volgende week een akkoord op tafel ligt. Bronnen uit beide partijen bevestigen dat aan de NOS. De onderhandelingen verliepen vlot, zegt verslaggever Joost Vullings.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 Zijn ze klaar? Het eindresultaat gaat naar verwachting dit weekend naar het CPB. En dat rekent de plannen dan door. Naar is ongeveer een week voor nodig. Onderhandelingen die begonnen ruim vier weken geleden. Opnieuw geweld in de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens berichten waren er vannacht verschillende vuurgevechten. Of daar slachtoffers bij zijn gevallen is niet duidelijk. Het geweld volgt op een onrustige dag. Na de begrafenis van de veiligheidschef die vrijdag omkwam bij een bomaanslag... gingen duizenden mensen de straat op om het aftreden van president Mikati te eisen.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 De omzet en netto-winst van Philips zijn in het derde kwartaal gestegen. De cijfers zijn beter dan analisten hadden verwacht. Groei werd geboekt bij de divisies Gezondheid, Consumenten, elektronica en Licht. Omzet komt uit op 6,13 miljard euro. Dat is een stijging van ruim 13 procent. De netto-winst van 170 miljoen euro is meer dan een verdubbeling... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Toch verwacht Philips de komende tijd wereldwijd last te blijven houden van economische tegenwind. Ondanks kondigde het bedrijf aan nog eens 2200 banen extra te schrappen... bovenop de eerder aangekondigde 4500. In de drecht bij Dordrecht is een man aangereden. Hij was met zijn auto ergens tegenaan gereden en uitgestapt... en liep via de tunnel, eh, via de middenberm, de tunnel uit. Toen wilde hij oversteken naar de vluchtstrook en daar werd hij geschept door een andere auto... Het was mistig, dus waarschijnlijk heeft de man de auto niet zien aankomen. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een grote brand vannacht in het historische plaatsje Brielen. Het vuur ontstond rond middernacht in een woning boven een bakkerij. En sloeg snel over naar andere woningen, zegt de brandweer. Nou, er waren grote vlammen, een zeer smal steegje. Het pand waar de brand is begonnen is volledig uitgebrand... En de woningen eromheen, tegenover de naast, die hebben veel rook- en waterschade opgelopen. De bewoners van die huizen zijn dan ook geëvacueerd. Niemand raakte bij de brand in Briele gewond. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Ook een grote brand in Sonnenbreugel in Brabant. Daar ging een basisschool in vlammen op, de directrice. Ik werd om een uur of half vijf, denk ik, gebeld. Dat de school echt in lichterlaaien stond en... Uh... Ik ben uh, vervolgens naar de school gereden en heb gezien dat, uh, ja, dat ze hier volop aan het blussen waren. En dat er uh, vier lokalen ja, onbruikbaar zijn geworden in ieder geval. De school in Breugel blijft in elk geval vandaag nog dicht. En een schietpartij bij Milwaukee in de Amerikaanse staat Wisconsin. Daar schoot een man drie bezoekers van een schoonheidssalon dood. Vier mensen raakten gewond. Schutter sloeg op de vlucht en vlak daarna zag een journalist van NBC kans om te bellen met de vader van de dader. Wat are je nu door? Ik denk in shock Ik ben in shock. Ik weet niet wat er Oh mijn god. Oh mijn god. En niet lang daarna vond de politie de dader. Hij had zelfmoord gepleegd. Zijn ex werkte bij de schoonheidssalon. Zij had net gezorgd voor een gebiedsverbod voor hem. Het is niet duidelijk of zij in de salon is neergeschoten. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Alleen het uiterste noorden en noordwesten moeten rekening houden met een bewolkte dag. Daar wordt het dan ook slechts 15 tot 16 graden, terwijl het in Limburg zo'n 22 graden wordt. Er staat vandaag ook maar weinig wind, een zwakke wind, en die komt uit het zuidoosten tot oosten. Kijken we naar morgen, dinsdag, dan begint de dag hier en daar weer met mist. Overdag komt met uitzondering van het uiterste noorden de zon er weer bij. Het blijft dus droog en er wordt morgen 16 tot 19 graden. Ah, en weer bij het verkeersinformatie. In het hele land heeft het verkeer in de ochtendspits veel last van de mist... ...behalve in Groningen en Limburg. De A16 Rotterdam-Breda was bij Dordrecht dicht bij de Drechtstunnel. In ieder geval alle buizen van de Drechtstunnel waren dicht. Er is wat goed nieuws. De middelste tunnelbuis naar het zuiden is inmiddels weer vrijgemaakt. De rechter tunnelbuis blijft dicht. Op de a 7 Hoorn richting Zaandam tussen de afwit a van Hoorn en Purmerend... ...staat 7 kilometer. mogelijk is de rechterijstok afgesloten... Op de A15 vanaf Europort naar Rotterdam, 7 kilometer tussen Rotterdam-Charlo's en Rotterdam-Ijsselmonden. Ook daar is het ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn er dicht. En op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda, 9 kilometer nu. Vanaf Knooppunt Brechtseplein tot aan Knooppunt Ridderkerk. Verkeer naar het zuiden kan omrijden vanaf Knooppunt Ridderkerk via de A15 en de A27. Hallo, ik ben Mark. En ik ben Merel.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 10 over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen op internet via nos.nl. De Spaanse premier Rajoy kan opgelucht ademhalen. Want bij de regionale verkiezingen in Galicië, de regio waar hij vandaan komt... kwam zijn centrumrechtse partij, de Partido Popular, als grootste uit de bus. De PP haalde zelfs een absolute meerderheid. De verkiezingen in Galicië werden gezien als een test... om te kijken of de premier nog wel steun geniet in Spanje. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de bezuiniging en het programma in Spanje. opkomst was met 42% laag, meldt het Spaanse journaal. In Galicia, caída de participación de casi 7 puntos. A las 5 de la tarde había votado el 42,53% de los electores, mientras que en 2009 a esa misma hora era del 49,34. Ana ah, de Correspondent Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, ja, die 42%, dat is wel erg laag. En maakt het dat nog spannend voor Agoi. Ja, dat maakt het zeker spannend. Het leek erop dat de Galiciërs hem toch gingen afrekenen, dus niet door... Niet op zijn partij te stemmen, maar door thuis te blijven. Een opkomst van 42 procent, 7 procentpunten lager dan bij de vorige verkiezingen in Galicië. Maar het pakt er toch goed uit. Ja, wie zijn er dan thuis gebleven? In ieder geval uh, zijn er voldoende kiezers wel gaan stemmen. En op de Partie de Populaar. Dus de partijen behaalden weer een absolute meerderheid in Galicië. Maar Jessica, ze zijn het dus allemaal eens met uh, de bezuinigingsplan en het economisch beleid van Rajoy. Nou ja, van de week ben ik daar geweest. Er zijn heel veel mensen daar toch boos op, uh, op de partij. Die zeggen toch inderdaad van, wij zijn het hier ook niet mee eens. Wij zouden ook eventueel voor andere partijen willen stemmen. Maar wat is het alternatief? De linkse partijen zijn toch meer verdeeld. Uh, er is natuurlijk één grote partij, de PSOI, de uh, socialistische partij. Maar in Galicië is die wat minder sterk. Dus uiteindelijk wordt de partij de Populaar daar toch altijd de grootste. Ja, en dat is belangrijk voor Rajoy uh, als je het landelijk bekijkt? Ja, nou ja, de problemen zijn op dit moment natuurlijk niet helemaal weg. Kijk, het is zo dat de steun in Galicië, die is belangrijk voor de Partie de Populaar. Eh, op deze manier kan eh, de partij landelijk in ieder geval eh, doorgaan met het nemen van de maatregelen, bezuinigingen. Het draagvlak is nu niet weg. Ja, de vraag is natuurlijk wel hoe het nu verder gaat. Er werd steeds gesuggereerd als eh, de Partie de Populaar in de eigen regio, dus in Galicië, positief eh, de uitslag positief zou uitpakken, dat dan de weg ook vrij zou zijn naar een verzoek voor een volledige bail-out bij Europa, waar iedereen natuurlijk op zit te wachten. Dus een aanvraag voor noodsteun. Maar daar gooi is een geliseer, dus uh, die laten niet het achterste van hun tong zien. Dus wat hij denkt, wat hij van plan is, het, het blijft een raadsel. Wat ook interessant is, uh, natuurlijk zijn de verkiezingen in Baskeland. Uh, we zien bijvoorbeeld in Griekenland dat uh, bezuinigingen en ja, toenemende werkloosheid leidt tot stemmen die gaan naar de wat meer uh, extremere partijen. Hoe is dat bijvoorbeeld in Baskeland afgelopen? de nationalisten zijn daar weer de grootste geworden terug van weg geweest um, eigenlijk sinds het uitbreken van de crisis was het nationalisme daar wat gematigder het leek er een beetje op dat mensen daar uh, dachten van eerst maar eens de problemen oplossen eerst maar eens uit die crisis komen maar de socialisten die daar de afgelopen jaren aan de macht waren hebben blijkbaar die oplossing ook niet gebracht dus is de PNV, de nationalistische partij daar de grootste geworden met uh, in het kielzog beeldoe de partij die wordt ...wordt gezien als de politieke tak van terreurbeweging ETA. Ja, die groep houdt zich nu al een jaar rustig, maar dat blijft natuurlijk ook spannend. Um, ze hebben geen absolute meerderheid, uh, geen van de partijen. Dus het wordt nog spannend wie daar gaat regeren. Maar ook dit is iets wat wij natuurlijk wel een beetje in de gaten houden ...wat daar gaat gebeuren. kan ik me voorstellen. Dank je wel. Jessica van Spengen vanuit Madrid. Gaan we naar de sport. Tom van Dijk, goedemorgen. Eén goedemorgen. Tom in resultaat beheerste al het nieuws van het afgelopen weekend. Pax Wolle won. Ja, <lacht> en hoe? En, en gewoon verdiend, uh, Marcel. Ja, Volledig verdiend van de RKC. Zijde ja. op de weg terug. Volgende wedstrijd komt de PSV op bezoek. Nou, dus dat is aardig. Ja, Volgende piece, week bij de Nou, zal ik ja. het dan maar weer overnemen, ja. uh, Marcel? Ja, want ja. dit gaat natuurlijk ja. helemaal nergens ja. over. Uh, Tom, de negende speelronde van de ja. Eredivisie. wat leverde dat op? Nou, buiten die prachtige overwinning van Pek Zwolle natuurlijk een, een bijzondere ronde, omdat bovenin eigenlijk iedereen heel matig speelde en hier en daar toch won. Twente, de koploper, ongeïnspireerd, matig, laatste week al niet zo goed gelijk. Dus uiteindelijk bij Roda. PSV beschamend begonnen tegen Willem II, uiteindelijk 3-2 gewonnen. Feyenoord heel matig begonnen tegen VVV, uiteindelijk ook nog gewoon gewonnen met 3-2. Ajax, uh, ja, kinderlijk, dat woord viel overal dit weekend, klopt ook, gaven kinderlijke voorsprong weg in, in Almelo. En uh, ja, dan kom je bij Vitesse, de uh, outsider een beetje, eigenlijk de club die dit weekend, het meest volwassen speelde. Keurig wonnen. 3-0 bij NAC. De grote weken voor Vitesse breken nu aan. PSV en Twente uh, blijven, wat dat betreft, wel uh, de favorieten op dit moment. En Ajax en Feyenoord, aanstaande zondag tegen elkaar spelend, die haken eigenlijk al langzaam een beetje af. Dus de beelden worden wel duidelijk. Maar de manier waarop de topclubs dit weekend speelden, uh, um, ja, zal geen uh, der supporters zeg maar, geruststellen. Van nee. oh jee, die titel komt eraan voor ons. En Vitesse blijft toch wel heel erg knap en goed meedoen op dit moment. Ja, en ook schaamte bij trainers. Hè? Ik hoorde Koeman zeggen, dat is een ja. schaamde voor zijn team. Nou ja, wat hij mooi zei, is dat het niet alleen is als je de bal hebt, maar ook als je hem niet hebt en alles daar omheen, zeg maar, hoe je geprepareerd bent voor zo'n wedstrijd, en dat was zowel bij Ajax, Feyenoord als PSV, ver, ver te zoeken dit weekend. En ja, je moet je toch bedenken dat die, die, die begrotingen soms uh, in een verhouding van 1 op 10 tegen dit soort clubs begeven. Dus dan zou je toch iets meer mogen verwachten, zeg maar. Goed, dan naar het wereldsportnieuws, waar iedereen uh, op zit. We ja. wachten vandaag, Tom, natuurlijk. Uh, wereld, naar de Internationale Wienerunie, UCI. Die zal zich uitspreken over dat rapport van de USADA... Amerikaanse antidopingautoriteit. Wat verwacht jij van die wereldunie? Wereld ja, Wereld iedereen kijkt met, ja, met, met enorme momenten uit naar dat één uur. Dan gaan ze hun verklaring geven in Zwitserland. Zoals we ook al eerder in de uitzending hoorden. En ja, ze kunnen maar een paar dingen doen. Of ze zeggen, oh, een soort totale ontkenningsfase blijven ze hangen. En dan gaan ze... Uh, een, ja, dat een, dat een, kan een, toch een, niet meer, Tom? Dat kan ook niet meer. Maar je, je, deze organisatie heeft Vrienden al vaak verrast. Dus ze kunnen nog in beroep gaan bij het KAS zelfs. Elke andere soort van uitslag waaraan zij mee zullen werken zeggen ze eigenlijk ook eh, dat ze toegeven aan de dingen die over hen zelf vermeld staan en dat zal het spannende zijn maar de reflex eh, die ik verwacht is dat eh, de reflex die we tot nu toe steeds zien bij een ieder, je geeft toe wat echt niet meer te ontkennen is en alles wat nog een beetje zou kunnen probeer je eh, buiten de deur te houden en ik verwacht dus ook een hele ingewikkelde, hele lange, volzinnen juridische verklaring waaraan je heel lang moet gaan kijken wat ze nou uiteindelijk gezegd hebben dus de vraag is of als je ze hebt horen praten of je weet wat ze gezegd hebben. Misschien moet je ook wel weer gaan studeren tot drie uur vanmiddag. Dat hebben we jou dan weer voor, Tom. Nou, je hebt heel morgen, veel experts ja, vandaag in de ja, uitzending. Dus... Ook, ook die. D okay. Dankjewel. We spreken Yo. morgen weer. Hoi, hoi. Nou, we hebben genoeg vragen zo dadelijk voor uh, de manager van Vakant Soleil, Daan Duiks. Uiteraard ook over de reactie van de UCI op dat rapport van Lens Armstrong. Blijf luisteren. Verkeersinformatie nu. Kees Kwaks, hoe stopt de weg inmiddels? We zijn eerder bij die 150 kilometer aangekomen, hmm. dan ik gedacht had. Half negen had ik ongeveer begroot. Nou, maak daar maar kwart voor acht. Van. Het is mistig en daar heeft het keer vanochtend veel last van. Spitstroken zijn dicht op de A9, de A13 en de A27. In de mist in het hele land, met uitzondering van Groningen en het Zuidoosten. Ongelukken ook vanochtend. De A7 Hoornzaandam bij Purmerend 7 kilometer. Daar zijn nu alle rijstroken weer open. De A15 vanaf Europort naar Rotterdam, 8 kilometer bij Rotterdam-IJsselmonde. Twee rijstroken zijn dicht. Het probleem wat een groot deel van de ochtendspits heeft gespeeld bij de Drechttunnel 6 Zes kilometer naar Breda vanuit Rotterdam, met Ridderkerk. En er is één buis van de Drechttunnel naar het zuiden weer open. De andere blijft voor onderzoek dicht. Een ongeluk tenslotte op de 28 28 Hogeveen richting Zwolle, bij Staphorst. Drie kilometer, en daar is de linkerrijstrook ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, dan gaan we meteen maar naar de algemeen manager van de wielerploeg van Kansolij DCM. Daan Luiks, goedemorgen. Goedemorgen, allemaal. Is het voor u nog interessant wat de UC eigenlijk te vertellen heeft vandaag? Nou, het zou ontzettend knap zijn als zij nu uh, op alle vragen en op alle beschuldigingen die geuit zijn nu antwoord zouden kunnen geven. Uh, ik, ben het, uh, ik ben er heel erg bang voor dat het niet uh, allesluidend zal zijn. Nee, en alles luiden, ze zullen dan wel meegaan in de kritiek op Armstrong en dat hele dopingnetwerk? Ja, ze zullen een stuk uitleggen in welke situatie dat ze hebben gezeten in het verleden. Ja. Uh, maar ze zullen, maar ik hoop van wel natuurlijk, maar ik, ik denk niet dat ze meteen antwoord gaan geven... aan de beschuldigingen die geuit zijn aan het meewerken en dat ze vanaf wisten. Ja, want de UCI uh, heeft niet alleen uh, meegewerkt, maar heeft uh, het meest ontwikkelde dopingprogramma... in de sporthistorie, zoals omschreven in het uh, USADA-rapport, niet, niet gezien, niet ontdekt. Het lijkt mij dat er dan iets mis is met die organisatie. Tom van het Hek zei het al... Je zou toch zeggen dat sommige dingen niet meer te ontkennen zijn? Ja, gedeeltelijk. Ik, ik, ik ben het met, met iedereen eens dat het ontzettend ingewikkeld is. Maar ik zou toch heel graag even terug willen gaan in de tijd. En een klein beetje duidelijkheid willen geven waarin alle sporten, niet alleen het fietsen, maar alle sporten hebben gezeten. Mm -hmm. En ik denk dat er dan ook een beetje uh, gevoel voor tijd is. Uh, mag ik dat ja, even doen? Graag, ja. Maar ik, ik heb gisteren even gegoogeld. Want ons team, vakantieleid DCM, is er pas sinds 2009. Dus het is allemaal voor onze tijd. Maar EPO is gekomen eind jaren 80, eigenlijk het begin jaren 90. Toen hebben we zes, zeven jaar gehad dat het geen fietsen waren. Maar het leken wel brommers in het peloton. En pas vanaf 1997 is er een hematocrietest. Een test houdt in dat je de gevolgen van EPO kunt vinden. Mm -hmm. ik, ik ben geen dokter, dus ik probeer het simpel uit te leggen... want ja. anders moet je bij onze artsen zijn. Maar vanaf 1997 is er pas zoiets dat er controle is. Als je hemotocrit boven de 50 mocht je niet starten... dan werd je twee weken aan de kant gezet. Uh, daarna is er de Festina-affaire gekomen... en ze konden pas EPO vinden in de urine vanaf 2001. Dus toen is er een tijdperk geweest van 11 jaar... waarin eigenlijk geen afdoende controles waren... Toen maar waarin urine... er wel verdenkingen waren. Hè? maar wat Ja, u zegt, ik, denk aan... dat toen een, ik denk dat toen 75% van het peloton misschien wel EPO gebruikte... maar niet alleen peloton in de totale sport, denk ik, en duursporten. Uh -huh. Vervolgens is uh, in 2001 dus EPO in de Rune vindbaar. Uh, dus wat gaan alle sporters doen? Die gaan thuis, buiten competitie, dingen doen die niet mogen. Toen zijn er pas in 2005 de werbouwt gekomen. Dus vanaf die datum moest een renner aangeven... of elke topsporter aangeven waar, waar ben je... zodat ze op overvalmomenten bloed konden en urine konden controleren. Uh -huh. En pas vanaf 2008 is er nu dus een straf... Uh, is het mogelijk om een straf op te leggen... als op basis van je werbouwt schommelingen in het bloed zijn. Dus nu hoeven ze niet meer EPO te vinden. Zodra er een schommeling is in je bloed, ben je al verdacht en kun je geschorst worden. Dus vanaf 2008 is er eigenlijk pas een... Een net gevormd. Dus is uw punt vanaf um, slechts een bepaalde datum? Valt de UCI misschien iets te verwijderen? Nou, ja. Ik denk dat zij zich gaan verschuilen in dat het juridisch heel erg moeilijk is... Om, uh, om, om, om wel te zien dat er in zijn bloed iets niet aan de hand is... maar niet aan te kunnen tonen waardoor dat komt. Ja, maar dat en zegt dat u zelf het... ook, meneer Luijks, toch? Ja, dat zeg ik zelf ook, want als een renner bovenop een berg gaat trainen verandert zijn bloedbeeld en dan is het al heel erg moeilijk... is het nou EPO geweest of heeft hij boven op die berg gezeten? En gelukkig zijn nu alle controlemethodieken zo goed... dat we eindelijk kunnen zeggen... Eh, die renner heeft aan de EPO gezeten, zodat we <gif> hem kunnen schorsen. Maar dat is pas sinds 2008. Ja. Maar daarvoor was natuurlijk wel veel bekend... of werd in ieder geval veel gesproken. Vindt u dat UCI al die jaren... wel genoeg om zich heen heeft gekeken? Laat ik het voorzichtig vragen. Wel kritisch genoeg is geweest? Nou, ik, ik denk dat ze bester hard aan gewerkt hebben. En ik wil weer even gelijk trekken over de hele wielersport. Het Fuente dossier waarin Basso Ulrich allemaal uit de sport zijn genomen... en Basso teruggekeerd is. Ja, die artsen waren, Ja, daar waren 250 sporters bij betrokken, heb ik ooit begrepen. Waarvan 50 wielrenners, maar we hebben het alleen over de 50 wielrenners. En ik ben nou zo benieuwd, hoe hebben die andere sportbonden dit probleem opgeleverd? Want daar kunnen wij opgelost, want daar kunnen we dus heel veel van leren. Zij hebben ook met dit problematiek te maken gehad. Dus ik denk, uh, zonder het goed te keuren, want ik wil het absoluut niet goedkeuren, ik vind dat er een onafhankelijke commissie moet komen... die boven de UCI staat, die alle stakeholders beoordeelt. Dus niet alleen de wielerploegen en de renners en de staf... maar ook de UCI, uh -huh. ook de WADA, maar ook de nationale bonden... want die leggen de strafmaat op. En ik denk dat daar duidelijkheid moet komen. En iemand die meegewerkt heeft, moet uit onze sport. Want en... alleen dan is het mogelijk om um, opnieuw met de wielersport te beginnen en een nieuw begin te maken, zegt u eigenlijk. Want dat zijn toch ook veel analyses die je hoort in de afgelopen tijd, dat ja, dit misschien wel het einde is van het en zoals we het hebben gekend. Ja, ik, ik ben niet degene die de strafmaat op moet leggen. En ik twijfel bij mezelf heel erg over of ze permanent uit de wielersport moeten of duidelijk. Of, of dat is ook niet aan mij. Ik denk dat dat heel erg verschillend is wat je hebt gedaan. Mm -hmm. Heb je ooit een keer EPO gekregen of heb je het allemaal georganiseerd? Maar nogmaals, ik ben geen rechter, dus dat is niet aan mij. Maar ik vind wel dat iedereen nu... We moeten echt door die zure appel heen. We okay. moeten iedereen beoordelen. Er wordt ook een, een naam genoemd van een renner... die mogelijk uh, bij Vakantsoelij DSM aan de slag gaat in 2013. Ja. Uh, yeah. Vakantsoelij DSM, Grega Bolen. Wat gaat u met deze renner doen? Uh, er is een gesprek opgenomen tussen een Italiaanse renner, Bertagnoli, en een uh, dopingarts. Daar vraagt de Italiaanse renner uh, uh, wat ze vinden van ICAR. Die dokter antwoordt dat het geen goed middel is en dat het heel snel te vinden is. Uh -huh. En vervolgens zegt Bertagnoli, uh, ik heb gehoord van Gregor Bolen dat het te koop zou zijn in Slovenië. Uh -huh. Meer dan dit hebben wij op dit moment niet. Uh, onze juristen hebben een, uh, een, een verklaring uh, met vragen. Die gaat naar de render of deze mails naar de render. Die moet overal op antwoorden. Daar gaan we een persoonlijk gesprek over hebben. En dan houden wij de verdere loop van het onderzoek in de gaten. Want ik heb geen positieve plas. Hij heeft geen positieve dopencontrole. Er wordt nergens gezegd dat hij gehandeld heeft. Er wordt nergens gezegd dat hij gebruikt heeft. Okay. Dus voorlopig, volgens de Nederlandse wet, kan ik niks. Ik kan alleen deze stappen nemen. Daan Duiks, algemeen manager van de wielerploeg vakantstolei DCM. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1-journaal Media Overzicht. Financiële Dagblad schrijft dat er een einde lijkt te zijn gekomen aan de groeiende zorgvraag in ziekenhuizen. Vorig jaar was er al een minder stevige groei en ook dit jaar zien ziekenhuizen flink minder patiënten. Ze hebben hierdoor minder inkomsten en moeten in sommige gevallen maatregelen nemen. Zo gaat het Kennemer Gasthuis in Haarlem 10% van de banen schrappen. Waarom minder mensen zich melden voor een operatie of controle is niet helemaal duidelijk. De ziekenhuizen vermoeden dat mensen zorg uitstellen door het hogere eigen risico. Ook zouden huisartsen meer zelf doen en meer minder snel patiënten doorwijzen. Tienduizenden mensen met een laag inkomen... raken de kortingspas van de gemeente kwijt... waarmee ze dan goedkoper kunnen sporten of muziekles kunnen nemen. In Den Haag gaat het dit jaar om 11.000 mensen. In bijvoorbeeld Utrecht om 12.000. Blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Voorheen konden mensen met een inkomen tot 130 van het bijstandsniveau zo'n pas krijgen. En dat is nu verlaagd naar 110 Het kabinet vindt dat de passen de prikkel wegnemen... om meer te gaan werken. Voor zijn dood in de zomer van 1993 heeft de Belgische koning Boudewijn aan koningin Fabiola laten weten dat prins Filip hem niet mocht opvolgen. De prins moet eerst trouwen. Koning zijn is een moeilijke taak waarvoor je een familie nodig hebt, Verwoordde Fabiola het standpunt van haar echtgenoot Boudewijn. Al werd de nieuwe koning en prins Filip werd in de koninklijke wachtkamer gezet, dat schrijft de Belgische krant De Morgen. Telegraaf schrijft dat Nederlanders op Curaçao geschokt zijn na de verkiezingszegen van Helmin Wiels. Grof gebekte Wiels streeft naar onafhankelijkheid. Ik ben er stil van, zegt de vastgoedondernemer... die onder ex-premier Schotten al investeerders zag vertrekken. Veel nieuwe kopers uit Nederland zullen zich wel bedenken. De sfeer op het eiland is verziekt. Spugen, beschimpen en afbekken van Nederlanders... gebeurt steeds vaker, schrijft de krant. Bam! Zelfs het AD gehaald met mijn tweet. Dat schrijft Kelvin Dekker, zoon van Rabobank ploegleider Erik... een uurtje geleden op Twitter. Hij doelt op het AD dat zijn brief aan Lens Armstrong heeft geplaatst. Die brief verscheen eerder op Twitter. Lens, zo begint de brief. Langs deze weg wil ik je bedanken. Bedanken dat je al die jaren doping hebt gebruikt. Want nu zegt iedereen tegen me... je vader was geen goede wielrenner... omdat hij veel talent had of hard werkte... maar omdat hij meer doping gebruikte dan anderen. Kelvin Dekker eindigt de brief met de woorden... Lance Armstrong, ooit was je mijn held, nu ben je een eikel. Internet, langs, Twitter, kranten, radio en televisie.